Deze uur. Dit is Jeroen Tjepke, met het Noël journaal De Italiaanse premier Conte dient zijn ontslag in. Hij doet dat nadat vicepremier Salvini het vertrouwen in de regering had opgezegd. Salvini hoopt nu op nieuwe verkiezingen omdat hij met zijn rechtse partij Lega op winst staat in de peilingen. Maar het is de vraag of er verkiezingen komen. Mogelijk komt er een andere coalitie van Conte's Vijfsterrenbeweging en de Sociaal-Democratische PD. Een man van 32 uit Eindhoven is veroordeeld tot 8 jaar cel en TBS... omdat hij heeft geprobeerd zijn drie kinderen en zichzelf te doden. Vorig jaar november stak hij in zijn huis stapels papier in brand. Met zijn kinderen van 9, 4 en 3 jaar ging hij op zolder liggen. Uiteindelijk belde hij op aandringen van zijn oudste kind 112... waarna ze allemaal werden gered. De man die verdacht wordt van verduistering bij de Alsmeerse bloemenveiling Flora Holland is veroordeeld tot drie jaar cel. Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Ook moet hij worden behandeld voor zijn gokverslaving. De man werkte op de financiële afdeling van Flora Holland, waar hij in negen maanden tijd meer dan 4 miljoen euro achterover drukte. Spanje stuurt een marineschip naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Het moeten bijna 100 Afrikaanse migranten ophalen... die al 19 dagen op het hulpschip Open Arms zitten. Italië geeft de Open Arms geen toestemming... om de haven van Lampedusa binnen te lopen. Het Spaanse marineschip, met aan boord veel medisch personeel... komt waarschijnlijk vrijdag bij Lampedusa aan... en zal de Open Arms naar Mallorca begeleiden. Bij de playoffwedstrijd in de Europa League donderdag... tussen AZ en Antwerp FC zijn geen uitsupporters welkom heeft de burgemeester van Enschede besloten. Hij zegt dat de openbare orde en veiligheid onvoldoende kunnen worden gegarandeerd. De wedstrijd wordt in het stadion van FC Twente gespeeld... omdat een deel van het dak van het AZ-stadion is ingestort. Tijdens de return in Antwerpen zijn er ook geen AZ-supporters welkom. Het weer vanavond steeds meer opklaringen. Minimumtemperatuur temperatuur vannacht 9 graden in het binnenland en kans op een misbank. Morgen droog en zonnige perioden en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 a fairy tale to me, but you're you. in tune the setup I'm Le pego y es que okay. yo tengo Aseguré que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo ser cambiamos de cena Hey me llena Si pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena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 De van Sandvort.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 Conversation here. No looks done in person. Don't ask that question here. This is my only fear that we become hey. beautiful people. Top designer clothes from old fashion shows. What you do and who.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 Nous étions formidables. Formable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. 6.9 FM Me and Kirf feel the same, so much pleasure is pain, my spice me in vain, all I do is complain, she needs something to change, need to take off the a so fuck it all tonight.